Radioboeken. Verhalen van Nederlandse en Vlaamse auteurs die u nergens kunt lezen, maar overal en altijd kunt beluisteren. Niet waard. Volledigheid kan ik niet betrachten, daarvoor ontbreekt onze tijd. Ik val direct met de deur in huis. Mijn vader was een onmens. Mijn moeder ook, maar mijn vader was erger. Hoewel hij meer afwezig was dan moeder die het huishouden deed, was ik hem liever kwijt geweest. Papa vloekte en schold en sloeg me nog voor hij de deur van onze bescheiden huurwoning bij de Toekomststraat nummer 7 binnenliep. Hij wist dat ik een slecht schoolrapport had, nog voor hij het had gezien. Bij ons thuis stond de stok achter de deur altijd klaar. Moeder gebruikte die gewoonlijk bij de kookwas of om uitzonderlijk en onverwacht op rug en schouders te slaan. Nooit op het hoofd, dat kon zichtbaar letsel nalaten. Papa greep de wasstok beet en hield hem met de linkerhand hooggeheven terwijl hij met de andere hand mijn schoolrapport doorbladerde. Hij kon mijn angst ruiken. Daardoor groeide zijn argwaan nog meer. Het zal weer wat zijn, zeker niet waard, grondde hij dan. Niet weert, zei hij. We spraken thuis dialect. Niet weert betekent niet waard. Ik spande de spieren van mijn billen om me op het ergste voor te bereiden. Onverbiddelijk strafte hij me tot mijn bibs vlammend rood opgloeide. Na afloop kon je er met gemak eieren bakken. Niet alleen bij manier van spreken. Mijn moeder heeft daar, zuinig als ze was, meermaals gebruik van gemaakt... Hij zag bovendien geen stik, mijn vader. Molleblind was hij, of zo goed als. En toch wilde hij liever zelf mijn punten verifiëren, omdat ik hem ooit had proberen bedotten. Erg nauwkeurig was hij niet. Een mooie acht hield hij graag voor twee nullen. En bij een zeldzame tien zag hij gemakkelijk de één over het hoofd. Elk excuus was hem wel gekomen om op mij te meppen. Als de zon scheen, kreeg ik slaag omdat hij regen verwachtte voor zijn jonge sla. En als het regende, kletterde het stok- of vuistslagen omdat diezelfde sla verzoop of verrotte. En toen ik nog heel klein was, kreeg ik slaag omdat ik niet wou groeien. Groeit een kind traag, geef het dan slaag, zegt het spreekwoord, zei papa. En toen ik eindelijk groeide, kreeg ik ervan langs omdat mijn kleren me niet meer pasten. En omdat ik hem de oren van het hoofd begon te eten. Groeit een kind snel, mep het dan fel. Of wie de roede spaart, haat zijn kroost, citeerde mijn vader belerend. Ik zal wel werken terwijl gij niet waard alles op Door uw schuld kan ik geen frank sparen om schone dingen te kopen of om rijk te worden, zei hij bitter. Soms dacht ik, als ik een broertje of een zusje had, zou mijn leven een stuk rustiger zijn. In dat geval had ik alle ellende niet in mijn eentje moeten incasseren. Ja, een verdubbeling van de afstraffingen was moeilijk mogelijk, omdat niemand over zoveel energie kon beschikken, zelfs mijn vader niet. Hij schreeuwde, raasde en tierde en mepte nu al tot hij helemaal buiten adem bek was. Dan viel hij als een zak uitgeputte aardappelen in de zetel. Ten slotte had hij er al een officiële 40-uurige werkweek op zitten in de bouw. Mijn vader was bouwvakker en ik tel daar de vele uren zwartwerk niet bij. Mijn sloffen vooruit, niet waard. Omdat ik thuis altijd niet waard genoemd werd, heb ik nog lang gedacht dat dat mijn officiële naam was. Verbrugge niet waard. Ik plaatste de stok weer achter de deur, nadat ik er de eventuele bloedsporen had afgewist, en bracht papa zijn pantoffels trouw als een hond. Moeizaam trok ik zijn schoenen uit. Mijn pa droeg gaarne puntige cowboylaarzen. Daar kon hij wel eens vinnig mee schoppen. En het is bekend, zo'n laarzen krijg je niet soepel van de voet. Vooral niet wanneer de drager ervan zweetvoeten heeft. Mijn vader had heel erge zweetvoeten. Zelfs met de cowboyboots nog aan zijn voeten was de stank moeilijk te verdragen. Zonder schoenen was het geen leven. Daarom zette mama, nog voor papa thuis kwam, altijd het raam van de woonkamer open. Winter of zomer, koud of warm, dat maakte niet uit. Het raam van hun slaapkamer bleef om dezelfde reden dag en nacht open. winters maakte ik mijn huiswerk traditioneel met een lange ijspegel aan mijn neus. Van verkouden te zijn en of te huilen... Terwijl ik wollen handschoenen droeg die ik zelf had gebreid van een restje wol dat onze buurvrouw, de oude weduwe, mevrouw Seynave, me goedhartig had toegestopt. Ik had daar de vingertoppen afgeknipt van die handschoenen. Terwijl ik mijn huiswerk maakte, las vaders een krantje. Wij hadden als één van de laatste inwoners van België, als één van de allerlaatste binnen heel de welvarende Europese Unie, nog altijd geen tv. En moeder deed in de keuken alsof ze drukdoende was met het bereiden van het eten. Gewoonlijk zong ze daarbij een of ander klaaglijk liefdeslied... terwijl ze zichzelf begeleide op potten en pannen. Zo mooi, zo blond en zo alleen. Wie kan dat nu verstaan? Dat zong ze vaak. Dat was destijds een gekende slager. En zij was vroeger blond geweest. Ik herinner me ook nog een lied over het verstrijken van de tijd. De foto van haar jeugd rekt krom, zong ze heel gevoelig. Waar blijft de tijd, waar blijft de tijd? Ondanks de soms barre omstandigheden, dacht ik er niet direct aan om van huis weg te lopen. Of beter gezegd, ik dacht er wel eens aan, maar ik deed het niet. Ik kon niet tot een besluit komen... Ik wist niet wat me in de wijde wereld te wachten stond, of het ergens elders zoveel beter was. Ik was de toestand gewoon. En het is inderdaad zo dat alles ten slotte went. Mijn vader spoorde me er meer dan eens toe aan om het huis te verlaten. Trap het af, niet waard. Verdwijnt uit mijn ogen rot op, verrekt en ontploft. Liet hij zich soms ontvallen, wanneer ik niet onmiddellijk wilde gehoorzamen. ''Gij blijft hier, wat pijst je wel, niet waard. Waar zou je naartoe gaan? Gij blijft thuis.'' riep mijn moeder, die vanuit de keuken de gezinssituatie bleef controleren en alle gezinsleden bleef commanderen. ''Als je 21 bent, kunt je trouwen en het huis uitgaan, gelijk iedereen, maar niet eerder.'' Mijn moeder was de baas in huis. En probeer niet op een of andere slinkse manier te ontsnappen door in verwachting te geraken en dan te zeggen dat je moet trouwen. Want dat zal bij mij niet pakken zullen, zei ze ferm. Aan een dergelijke vreemde ontsnappingsroute had ik niet eerder gedacht. Ik kon me met een laken ophangen of uit het raam springen of mijn hoofd in de volle wasbak onderdompelen bij gebrek aan een badkamer met lichtbad tot ik verdronk. Zulke mogelijkheden had ik al eens eerder in stilte overwogen. Maar zwanger worden? Hoe ging dat in zijn werk? Mijn vader verslikte zich van het lachen. Trouwen? <lacht> Een man vinden? waardig, Jij? <lacht> Hij schaterde. Zo'n afzichtelijk ding. Sst, je weet nooit, Julia, fluisterde mama. Een mens kan zich tegenwoordig aan van alles verwachten, het zotste eerst. Maar als je dat doet, weet ze mij toe. Wat doet ma? Als je vandaag of morgen met een pakken naar huis komt, zal het niet helpen. Ik zeg dat het van uw pa komt, dat hij niet van u is kunnen afblijven. En dat het uw eigen fout is dat je uw eigen vader constant loopt te verleiden en op te jagen. Of, of nee, wacht wacht, ik steek een kussen onder mijn rok en zeg dat het mijn kind is en jij blijft schoon ik, thuis. Ik heb papa nooit smakelijker horen lachen dan die keer toen mama dat zei. Meestal beweerde hij dat mama, omdat ze een vrouw was, geen gevoel voor humor had. Hij vond haar moppen grof en boertig, zonder enige finesse, zei hij. Terwijl hij zelf van die spitsvondige, flegmatieke, Britse tong in cheek humor hield. Wat alles voor mij nog moeilijker maakte, was dat niemand mij wilde geloven. Iedereen dacht dat ik loog en overdreef en voor de grap zomaar wat verzon om aandacht te vragen. Zelfs de vriendinnetjes op school vonden dat ik te veel fantaseerde. Soms kon ik met mijn verdriet bij niemand terecht en voelde ik me erg eenzaam. Daarom wende ik mij tot God. Volgens de zusters op school opende onze lieve Heer zijn hart voor ieder van ons en kon een op hem vertrouwen, ook de meest hopeloze nietwaarts. Als kind stelde ik me God voor als de grootste van een troep verwilderde duiven die recht tegenover ons huis elke dag in de dakgoot rondscharrelden. Voor het slapen gaan kon ik soms urenlang naar de vogels liggen kijken. Natuurlijk wist ik dat de grote grijze niet God was. God is onder andere onzichtbaar, maar het hielp wel. Van de woede der ouders, verlos me heer, bad ik elke dag voor het inslapen. Daar werd ik rustig van. Op een stormachtige winteravond kon ik de slaap niet vatten... Ik sloop geruisloos de trap af, mijn schoenen onder de arm, vast besloten om te vertrekken, mijn ouderlijk huis voorgoed te verlaten. Nog voor ik helemaal beneden was, dook moeder voor me op, in haar in der haast slordig dichtgeknoopte schort en met het pas gewette aardappelmesje gereed in aanslag. Wat heb ik u gezegd, Niewaard? Jij gaat nergens naartoe, fluisterde ze om papa niet te wekken. En ze sneed in één oogwenk en met twee snelle houwen van het vlijmscherpe mesje de tenen van mijn voeten. Alleen de kleintjes, de twee dikke tenen, kreeg ze er niet zo gauw af. Daarvoor was het mesje te kort. Ze veegde acht knolletjes in haar schortzak en zei... Dat zal u leren, nooit willen luisteren. Ik kon niet anders dan hinkend de trap terug oplopen, een bloedspoor achter mij aan. Hé, papa, dat gaat hier zo niet, kind, zei ze streng. Je kunt eerst en vooral mijn trap weer proper maken, voor je in uw luinnest kruipt, mademoiselle. Ik ben dan stilaan, beu, achter uw gat uw brood te moeten opruimen. Wacht tot ik het aan papa vertel. Zeg maar wat je niet laten kunt, mama, antwoordde ik. Al was ik eerder wel een schrikscheiter geweest, toen was ik niet bang. Ja, erger kon het immers niet worden, dacht ik op dat moment. En dat deeuwig tegenspreken van uw franke toot, kreunde mama. Ziek, ziek, ik word daar doodziek van. Ze ging in de keuken op het aanrecht liggen. Daar sliep ze wel vaker wanneer papa te hard snurkte. Ik hoorde haar zuchten en woelen en stilletjes huilen terwijl ik de bloedsporen van de trap wisten. Boter aan de galg en nagel aan mijn doodskist, snikte ze. Mijn moeder was de slechtste nog niet. De eerlijkheid gebiedt mij mijn jeugdjaren niet harder voor te stellen dan ze in werkelijkheid waren. De tendens tot overdrijven, dramatiseren, verabsoluteren is de leidende mens in het algemeen en mij in het bijzonder niet vreemd. Mijn leven bij papa en mama was natuurlijk niet al door in hel. Geen mens kan de godgaanse dag onafgebroken 24 uur aan één stuk door kwaad of bozaardig zijn. Ik heb in mijn jonge jaren ook momenten van vredige gerust gekend. Van geluk bijna. Ogenblikken van verlangen, dromen en genieten. Wanneer ik na het avondmaal en de afwas naar mijn zolderkamertje werd gestuurd bijvoorbeeld om er te studeren. En na de grote vasten mocht ik ieder jaar naar de voor met papa en mama. Dat was een feest! Achter- en aanlopend was ik getuige van een onvermoede intimiteit die zich tussen mijn ouders openbaarde. Ze liepen hand in hand over het dorpsplein. Net jonge geliefden die keuvelden en keerden. Als ongecompliceerde hartelijke sociale wezens groeten ze buren en verre verwanten, terwijl ik... Afhankelijk van het weer, de kleurrijke parasol of de grote paraplu boven hen openhield. Wanneer mama en papa samen in het reuzenrad hoog door de lucht rondcirkelden, mocht ik mama's handtas bijhouden en papa's zondagse hoed. Ook bij het schietkraam hield ik zijn hoed vast, terwijl hij voor mama een glinsterende papieren roos schoot, of een plusje beertje, als hij in goede vorm was. Met de jaarlijkse kermis werd ik ronduit verwend. Ik mocht snoepen. Een kleverige barbapapa of een zoete Pom d'amour, of een hele puntsak overheerlijke smoutebollen. Bijna elk jaar koos ik voor de oliebollen. Daar ben ik nog altijd verzot op. Al had ik nadien geen recht meer op avondeten. Mijn ouders gaven me geld om op de draaimolen te zitten... En als ik de op- en neerzwiepende kwast kon vangen, kreeg ik een tweede rit op de kindermolen. Helemaal gratis. Dat lukte niet ieder jaar. Maar ik genoot van het plezier rondom mij, van alle kleuren en lekkere geuren, opgewekte muziekjes en uitgelaten kinderen en vrolijke mensen. Zijt je content, niet waard? Vroeg papa dan. Ja, papa. Kinderen willen altijd meer, sprak hij. Onveranderlijk. Geef ze een vinger en ze willen een hand. Geef ze een hand en ze willen een arm. En dat gaat zomaar door. En hoe komt dat niet waard, kind? Omdat kinderen egoïsten zijn, papa. Juist. En omdat overdaad schaadt. Soms dacht ik dat mijn papa gelijk had. Ik leed af en toe... En na de jaarlijkse voor in extreme mate aan een onbestemde, sluipende gewaarwording meer te willen. Iets te missen in dit leven. Op één of andere manier door mijn ouders tekort te worden gedaan. Een verwarrend gevoel dat ik niet goed kon plaatsen. Mijn vriendinnetjes op school hadden het ook niet breed, maar ik hoorde dat zij het thuis beter hadden dan ik. Ik mocht mijn ouders nooit tegenspreken, nooit voor mijn eigen mening uitkomen. Op school was iedereen tenminste gelijk voor de wet. We droegen er allemaal ons blauwe uniform en iedere leerling had een persoonlijk stamnummer. Het mijne was 312. De nummers liepen tot boven de duizend op. Het was een grote school. We moesten er allemaal zonder uitzondering onze mond houden en niet denken, maar doen. En iedereen werd er alles niet waard genoemd. Ik ging graag naar school. Het leven was er prettiger dan thuis. In de klas had ik twee boezemvriendinnen bij wie ik mijn hart kon luchten. Nummer 366 en nummer 502. We hebben samen veel afgelachen. Weet je... Lieve 366 en grappige 502, dat ik af en toe aan jullie terugdenk en dat ik jullie nog altijd, ook al zijn we elkaar in de loop der jaren uit het oog verloren, nog altijd een heel warm hart toedraag. Graag wil ik dan ook van deze gelegenheid gebruikmaken, jullie langs deze weg via dit radiobericht vele oprechte groeten over te maken vanwege nummerke 312 van de lagere school. Je weet wel, het meisje dat op een bepaald moment een klein beetje mankte. Herinnert je u dat we onze geheime dromen aan elkaar vertelden? En jullie vonden dat ik goed kon overdrijven. Weten jullie dat al mijn dromen zijn uitgekomen? Allemaal? Ik hoop voor jullie trouwens hetzelfde. Hoe dat is kunnen gebeuren, heb ik altijd verzwegen, moeten verzwijgen. Ik wilde één persoon nooit in discrediet brengen. Daardoor heb ik het waar gebeurde verhaal van mijn wonderbaarlijke bevrijding nooit kunnen vertellen, tot nu toe. Nu mijn reddende engel gestorven is, kan ik eindelijk vrij uitspreken. En dat zal ik ook doen. Kort nadat ik geprobeerd had om s'nachts te ontkomen, brak er bij ons thuis een stevige brand uit, terwijl iedereen sliep. Ook ik zou in het vuur zijn omgekomen, mocht daar niet plots naast mijn bed een duistere gestalte gestaan hebben. Het was de oude buurvrouw, mevrouw Seinave, die een grijze wollen deken over hoofd en schouders had gegooid tegen de vlammen. Ik herkende haar niet meteen en ik begreep niet hoe ze was binnengekomen. Ze nam me kordaat bij de hand en trok me mee langs de slaapkamer van mijn ouders, die al in lichter laaien stond, door de rook heen, de al ferm smeulende trap af. Bij haar thuis maakte de buurvrouw kalm en bedaard, eerst nog een grote pan echte chocolademelk, waartoe ze langzaam roerend een reusachtig reep fondant-chocolade au bain-marie liet smelten en met de warme melk mengde, vooraleer ze rustig de brandweer verwittigde. Toen de spuitgasten arriveerden, waren mijn pa en ma zwart geblakerd, verkoold en verast en er viel niet veel meer te blussen. Mevrouw Seinave uitvoerig de stevige westenwind die die nacht woei. En ze loofde al wie of al wat nog een hand in de brand had gehad, zoals ze dat zei. Dat was mijn bevrijding. En vanaf die dag hield mevrouw Seynave mij bij zich in huis. Ze gaf me de naam Gloria. Gloria Seynave. Ze zorgde voor me als een goede moeder en ik mocht haar Mia noemen. Mama Mia. Van haar leerde ik een heleboel dingen die iedereen normaal vindt, maar die mij tot dan toe waren onthouden. Dat lachen bij vreugde hoort en pijn bij verdriet en dat het andersom ook kan, bijvoorbeeld. Maar ik leerde vooral dat ik een beminnelijk kind was en geen stuk ongeluk. Je zijt een goed kind, Gloria, herhaalde ze. Ook als het dus fout liep. De verleden week, net voor haar 95e verjaardag, stierf mama. Met haar laatste adem fluisterde ze me toe dat ik het allerbeste was dat haar ooit was overkomen. Merci, mama, snikte ik. Merci,